7 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. De man die vanochtend in Rome het vuur opende... voor het kantoor van de Italiaanse premier... was woedend op de politiek en wilde politici treffen. Volgens de Italiaanse justitie is de verdachte... een 49-jarige werkloze man uit de zuidelijke regio Calabrië. Hij vuurde acht kogels af. Twee agenten en een voorbijganger raakten gewond. De politie kon de man meteen oppakken. De Nederlander die afgelopen week in Barcelona werd aangehouden... vanwege massale cyberaanvallen, opereerde in Spanje vanuit een bunker. Ook reed hij rond in een busje vol computertechniek en antennes... om frequenties te scannen. Vanuit die bus kon hij elk netwerk in Spanje binnendringen. De Spaanse politie hield de 35-jarige man donderdag... op verzoek van Nederland aan. De hacker zou het brein zijn achter de grootste cyberaanval ooit. Die DDoS-aanval was gericht tegen de hond Spamhaus. Google heeft de internetnieuwsdienst Wavy gekocht. De internetgigant zou 23 miljoen euro... voor de Amerikaanse online nieuwsleverancier hebben betaald. Wavy is pas een jaar oud. Het bedrijf biedt klanten op internet en de smartphone... gepersonaliseerde selecties uit het nieuws aan... dat in samenvattingen wordt aangeleverd. Daarbij gaat het naast nieuwsberichten... ook om tweets en blogs over de actualiteit. Volgens analisten is Google vooral geïnteresseerd... in de technologie die Wavy daarvoor gebruikt. In de Eredivisie heeft Vitesse in het Gelderdoom met 3-1 gewonnen van Willem II. Door de winst van de Arnhemmers blijft de strijd om de tweede plaats... die recht geeft op de voorronde van de Champions League spannend. Want ook PSV en Feyenoord wonnen dit weekend. Feyenoord verpletterde vanmiddag in de Kuip Heracles met 6-0. De overige uitslagen van vandaag? Peck Zwolle, verloor op eigen veld met 2-1 van FC Utrecht. En FC Twente versloeg NEC met 5-2. Het weer. Vanavond klaart het op. Maar vannacht komt er vanuit het westen geleidelijk meer bewolking... waaruit het later gaat regenen. Overdag trekt de regen weg naar het oosten. Smiddags middags is het weer droog en is de zon af en toe te zien... het wordt ongeveer 12 graden. Op Koninginnedag blijft het de hele dag droog... en is het zonnig. Middagtemperatuur dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.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 they don't have anything else to do or to take so let's join the european union they they might might help us out ja, goedenavond. Een uur lang inderdaad gaat het raam weer open... en blikken wij namens de VPRO op de wereld. Vandaag kijken we vooral naar de Balkan. U hoorde daarnet een inwoner van die nieuwste lidstaat... van de Europese Unie, Kroatië, dat op 1 juli toetreedt. Het land is inmiddels door onze politici legeroofd, dus gaan ze nu eens kijken wat er in Brussel te halen is. Dat was ongeveer de tekst. Hartelijk welkom, Kroatië. U hoort zometeen dus een reportage uit dat land. En daarna spreek ik verder over de wenselijkheid van die toetreding... met D66. Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandi. We hebben weer twee genomineerden voor de VPRO Bob Den L prijs voor het beste reisboek die we u presenteren vandaag. En we bladeren door het digitale fotoalbum van Ramzan Kadirov, de sterke man van Tsjetsjenië. Dat allemaal later. Nu eerst iets anders. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Via het onverprezen Twitter bereikte ons vanmiddag het bericht dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Libische hoofdstad Tripoli belaagd werd door gewapende milities. Wat is daar nu weer aan de hand? Begint de burgeroorlog gewoon opnieuw? Aan de telefoon hebben we Ton Lansink, de Nederlandse ambassadeur in Libië. Goedenavond, meneer Lansink. Goedenavond, meneer Keijner. Ja, uh, wat is er gaande in Tripoli? Um, er zijn een, uh, een aantal pick-ups inderdaad met uh, luchtafweegenschut daarop. Uh, die hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken ontzingeld. Uh, later op de dag ook het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die uh, ontzeggen de werknemers de toegang tot die ministeries. Hmm. En waarom doen ze dat? Uh, ze doen dat als een onderdeel van een uh, campagne... die al een tijdje hier uh, woedt uh, rondom de zogenaamde isolatiewet. En dat is? Dat is een wet die... Ja, dat is een wet die, die, de, die zou moeten regelen dat mensen die uh, meegewerkt hebben uh, aan het regime van Gaddafi... geen publieke functies meer mogen vervullen. Mm -hmm. En um, die wet bestaat al of nog niet? Of die wordt niet uitgevoerd? Wat is het probleem? Uh, daar wordt al uh, enige maanden in het parlement over gesproken. De partijen splitsen zich. Uh, er is een partij die vindt dat iedereen die maar enigszins met Gaddafi geleerd is geweest... Uh, uitgesloten moet worden van publieke diensten en publieke banen. En er is een partij die vindt dat uh, dat, dat wel wat minder kan... dat er ook heel veel goede mensen in het Gaddafi-tijdperk waren... en dat, we ze, dat ze die mensen ook nodig hebben voor de opbouw van het land. Ja, en, de, en deze mensen die nu dus met luchtafweer geschud bij de ministerie staan... die uh, zijn van de partij, die vindt dat alle oud-Gaddafi-medewerkers eruit moeten, neem ik aan. Absoluut. Ja. ja, dat zijn zij, ja. ja. Want wat zijn dit voor mensen met dat luchtafweergeschut? Het, uh, um, ja, het zijn revolutionaire brigades. Uh, dat zijn uh, zeg maar de strijdgroepen die ontstaan zijn de, in de strijd tegen Gaddafi. Uh, ze komen vooral uit Misrata uh, en, en wat voorsteden van, uh, van Tripoli. Mm -hmm. En um, ja, die, die, die willen dus dat alle oud gaddafi medewerkers weggaan... want die zitten nog op die ministeries, of niet? Ja, er zijn nog uh, ja, veel uh, mensen die daar gewoon nog, nog steeds werken... die weer opnieuw zijn gaan werken ook... Um, heel specifiek met buitenlandse zaken is hun grief dat er nog een aantal ambassadeurs zijn, een groot aantal ambassadeurs, die benoemd zijn uh, onder het gaddafi tijdperk of zelfs uh, kort na de revolutie door een, een andere regering. En zij vinden dat al die ambassadeurs weg moeten. Ja, ja, Maakt u zich zorgen over deze toestand? Want ik begrijp dat dit al langer gaande is, maar het, het ja, luchtafweergeschut, dat is toch niet uh, een klappenpistooltje. Um, ik maak mij zorgen, maar dat is niet vanwege dit ene incident. Het is, een, uh, het is een reeks van incidenten die we nu achter de rug hebben. Al eerder is het parlement omsingeld geweest. Het ministerie van Justitie is al een keer omsingeld geweest. Vorige week is er, een, zoals u misschien weet, een bomaanslag gepleegd. hier in, uh, in Tripoli op de Franse ambassade. Ja. En het is, het is dus duidelijk dat we, uh, uh, ja, anders dan gehoopt, uh, nog wel een lange weg te gaan hebben hier in Libië voordat het weer een rustig en stabiel land zal zijn. Ja, nou, en een van de onderdelen daar dan, die, die, die isolatiewet... zou u het eigenlijk verstandig vinden... als ze al de uh, voormalig Gaddafi-medewerkers eruit zouden meekomen... om het maar even grof te zeggen. In Irak heeft dat nogal rampzalig uitgepakt, hè? Ja, kijk, mijn mening is misschien niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is om uh, zeg maar het internationale recht te kijken. Mm -hmm. En daar zijn eigenlijk twee twee zaken die belangrijk zijn. Het eerste is dat er is natuurlijk zoiets als het gewone recht. Als mensen zich uh, tijdens een vorig regime uh, uh, ja, misdaden begaan hebben... dan moet je die weg bewandelen om ze te veroordelen voor die misdaden. Mm -hmm. uh, maar het kan ook, uh, en dat is internationaal ook... Um, Verschillende keren wel gebeurd. Het kan ook zijn dat, dat personen die heel erg dicht tegen een oud regime aanstonden, in verband met uh, ja, toch de verzoening die in het land nodig is, dat die tijdelijk van publieke diensten worden uitgesloten. Ja. Maar het debat hier gaat niet zozeer over de nuance. Het debat gaat over uh, of mensen überhaupt wel of niet uh, mogen. Uh, ...deelnemen aan het publieke leven. Ja, en, de, en denkt u dat die, die jongens met dat afweergeschut uh, ...voor dit soort nuances vatbaar zijn? Uh, nee, dat is het punt. Zij vinden dat, uh, dat, het, dat die discussies allemaal al veel te lang duren... ...en zij hebben een vrij eenvoudige oplossing. Uh, iedereen die ooit geassocieerd is geweest met Gaddafi moet eruit. Ja. Um, en dat is, uh, ja, dat, dat, ja, u noemde net Irak... Uh, dat is een hele extreme manier om het probleem op te lossen. Het is niet een manier die in andere landen, noem Argentinië... maar ook na de oorlog in Europa, zijn minder extreme maatregelen genomen. Ja. Goed, we blijven het volgen. Mede dankzij u. Hartelijk bedankt, Ton Langsink, de Nederlandse ambassadeur. Graag gedaan. Te Libië. Bureau Buitenland. Neemt je mee. Naar Kroatië bijvoorbeeld, want crisis of niet... de Europese Unie gaat weer uitbreiden. Op 1 juli aanstaande treedt Kroatië als 28e lidstaat toe. De Europese integratie van het land draagt bij aan stabiliteit op de Balkan. Althans, dat hoopt Brussel. Maar daar houdt de toegevoegde waarde dan ook op, vrezen tegenstanders. Kroatië zit zonder geld, de economie ligt stil... en het land kampt met aanhoudende corruptie. Luistert u naar een reportage van Europa-correspondent Tijn Sadé. Prime Minister, one simple question. No, are you Sorry. sure? Will you be in Dubrovnik tomorrow Oké. oké. Okay. Nee, zo werkt het dan weer wel. Op de Balkan. De bodyguard draagt mij vrolijk naar buiten. Kroatië. 4,5 miljoen inwoners is dan ook alweer zo'n klein land... dat je zomaar per ongeluk in een konoba, in een restaurant... de premier tegen het lijf loopt. Zoran Milanovic. Doe je toch niet elke dag koken for the Premier? it's not what you do every day, eh? Yeah. Uh, serving the Prime Minister. Yeah, not not every day, but, <laughs> you know. But you realize you're having dinner with the Prime Minister, eh? Yeah, we are around the corner, but we are not together. Are you satisfied with him bringing your country inside European Union? I tell you, I don't like uh, country with many, many countries, you know. We have Yugoslav 20 years ago, that is not good. Ik ben er niet zo gek op, zo'n unie, zoals de Europese Unie. Dat hebben we al gehad met Joegoslavië. Zaten we met allemaal verschillende landen in één unie. En Ik ben blij dat dat voorbij is. The government must go to Europe because everything is coming from Europe, Ik denk eerlijk gezegd dat, dat de politieke elite zelf heel erg ja, pragmatisch hiernaar kijkt. Zo van, we treden toe. Dat betekent een hoop geld en bovendien een stuk prestige. Conferentie in Dubrovnik. Professor Robert Hoppe van de Universiteit van Twente hier aanwezig als spreker. Is er eigenlijk voor West-Europa een echt motief om Kroatië erbij te krijgen? Hoe belangrijk is het voor ons? Nou, dat, dat is een hele goede vraag. Of, dat, of, of wij daar op de een of andere manier een, een, een werkelijk belang uh, bij hebben. Kroatië is klaar. Ze mogen erbij, klonk onlangs de plechtige boodschap van de Europese Commissie. Ze voldoen aan alle criteria en dat vindt ook Andrej Plenkovic, die namens een Kroatische partij al warm draait in het Europees Parlement. We hebben de nodige economische en juridische hervormingen allemaal doorgevoerd, zegt Plenkovic. We did structural reforms both in economic terms in, in judicial terms. Veel West-Europeanen hebben een kater. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Roemenen en de Bulgaren die erbij zijn gekomen, aanhoudende corruptie in die landen. Wat voor land uh, is Kroatië eigenlijk? Wordt dat de volgende kater? Uh, we had a fight against corruption at the highest level. Geen zorgen, zegt de kerstverse Europarlementariër. Corruptie is op het hoogste niveau aangepakt. Maar in het Europees Parlement groeit de nervositeit. Er wordt ons een volgend probleemgeval door de strot geduwd... vindt PVV-europarlementariër Laurence Stassen. Het heeft ons ook verbaasd dat uh, de Europese Commissie heeft gezegd... ze kunnen toetreden. Wij denken uh, dat dat geen goed idee is. Europa is hard leers, zegt Dennis de Jong van de SP. Ja, we maken weer dezelfde fout. Het is uh, met Roemenië en Bulgarije fout gegaan... omdat die landen zijn toegetreden voordat ze er rijp voor waren. Met Kroatië is weer hetzelfde aan de gang. Onderhandelingen over toetreding begonnen al in 2005 omdat Europa vertrouwen had in de toenmalige premier Ivo Sanader. Tijdens zijn regeerperiode volgde ook de arrestatie... van de voortvluchtige generaal Ante Kotovina... verdacht van oorlogsmisdaden tegen de Servische minderheid in Kroatië. Het was allemaal genoeg om met Kroatië zaken te gaan doen. Maar nu, acht jaar later, aan de vooravond van Kroatië's toetreding... zit Sanader zelf achter de tralies... op verdenking van grootschalige fraude en corruptie. En generaal Kotovina die werd een paar maanden geleden voor het joegoslavië tribunaal vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. u generala Ante Bij zijn thuiskomst in de Kroatische stad Zadar aan de Dalmatische kust werd hij binnengehaald als een volksheld. jutro i Overal langs de kustweg, Dalmatië, zuidelijk Kroatië, kom je de borden tegen. Grote foto's van generaal Ante Gotovina. Ante, generaal Gotovina. Ante Nas Ja, Kroatische ja, generaal Sveti. Oh. Number one. In grote oranje graffiti letters staat hier op de kadermuur geschreven. Ante Nas voli za nas. Onze heilige Ante heeft voor ons alle geleden. Dobro. Oeh, het is getting cold here. En these are two tunnels for freezing the fish, uh -huh. to minus 40. Twee soort van tunnels, min 40 graden. The offices of uh, Antigatovina will oh, they're be... They're up there being done now. Het is al klaar. Op het terrein van tonijnbedrijf Jadran aan de kust bij Zadar heeft Dennis Klarin een nieuw kantoor ingericht voor generaal Kotovina. Sinds zijn vrijlating kan hij wat hulp gebruiken, want hij heeft ook nog een familie waar hij voor moet zorgen. Hij heeft een zoon en een dochter, dus hij moet over zijn familie denken. We proberen hem allemaal wat hulp te bieden met zijn vrijheid uit die prison. Van de Hague Actually, he's a symbol. Uh, Croatia is freed from uh, these uh, accusations. Gotovina is een symbool. Met zijn vrijspraak is eigenlijk heel Kroatië vrijgesproken van vermeende oorlogsmisdaden. Met zijn oude vrienden gaat Gotovina nu jagen op de blauwvintonijn. Ze mikken op zo'n 500 ton per jaar. Allemaal voor de export naar Japan. Bluefin tuna is uh, mostly consumed and distributed from Japan. De vissen worden in grote netten, een soort drijvende boerderijen op zee, vet gemest. sardines, horse mackerel, herring northern Europe, imported. Met sardientjes, makreel en haring die wordt geïmporteerd uit Noord-Europa. Aan de kust, met visserij en toerisme, zit je nog goed, maar verder heerst er algehele malaise. De werkloosheid neemt elke dag toe en niemand durft nog een bedrijf te starten. I think it's worse than we can imagine. Unemployment is growing daily. No factories are being open. No, no new businesses. Thousands of them are graduating. Not even in the near future seeing something. Duizenden jongeren studeren jaarlijks af zonder enig uitzicht op een baan. The after work, you get people that come out from the underground and they take what they want and until. Het is een typische naoorlogse situatie. Criminelen komen bovendrijven en die pakken dan wat ze pakken kunnen. Zo hebben de vorige regeringen Kroatië leeggeroofd. Voor de huidige regering is er simpelweg niets meer te halen. Dus dachten ze, laten we maar snel tot de Europese Unie toetreden... Misschien dat daar wel wat te halen valt. They don't have anything else to do or to take, so let's join the European Union. They they might might help us out. Moesle, moesle. Ah moesle, oké. Okay. Hier op het Schiereiland aan de dramatische kust boven de dan kun je aan de overkant weer het vasteland zien. Gewoon Dalmatie, Kroatië. Maar een heel klein stukje daarvan is ineens Bosnië. En dan moet je dan als Kroaat, komend van Zagreb, van het noorden... en je wil naar het zuiden, naar je familie in Dubrovnik... moet je ineens even een klein stukje bij Neum door Bosnië. Ofwel, de Europese Unie krijgt er met Kroatië... wel een met hele vreemde grensovergang bij. Want dan moet je dus even weer uit de EU, twee kilometer... en dan ga je weer in de EU, in Kroatië. De oplossing is only to make the bridge from uh, Briesta to Klek, in yes. Ah ja, hij wijst er nu this aan is, op de kaart. De oplossing was, smaller... je rijdt van Dubrovnik omhoog en dan ontwijk je die vreemde Bosnische grensovergang. Je gaat eerst het Schiereiland op en dan zou er een brug komen. En die zou weer terugleiden naar het noorden, naar de Dalmatische, Kroatische kust. En what happened to the bridge? Well, stopped. We are, nobody is building. Uh, they change uh, the government, still is no building. And still is no building, apparently. And uh, people are here hoping that the European Union will help. Uh, we are disconnected, actually, with our own country. Zabranjen pristup, ne zaposlen niema. Stop, verboden toegang. Absurd beeld. Aan deze kant hier op het schiereiland, Kroatië dus staan de funderingen van de eerste pijlers van het viaduct. Helemaal aan de overkant, nog goed zichtbaar wel, staat een werkloze hijskraan en links en rechts van het Bosnische havenstadje Neum zie je de nieuwe EU buitenposten. Ja, niet echte buitenposten dus, maar binnenposten. En dan toch morgen maar eens aan de minister van Buitenlandse Zaken vragen. Ze komt hier morgen op een conferentie in Dubrovnik... een keynote speech afleveren. Minister van Buitenlandse Zaken, ook de vicepremier van Kroatië, Vesna Puzic. Where is the bridge? Uh, the bridge is in our heads at the moment. Uh, but eventually we do need to resolve this problem and have a borderless connection, connecting European and Croatian territory. Because why did they stop building the bridge? Money. <laughs> Money is a very important issue here. We have such a big problem for all these years because we are separated, you know. Probably there was something with a bridge uh, because the corruption is a real problem in in, in, in Croatia, as you know, in these uh, political circuses. The corruption is on the top level. And uh, the only thing that we need, uh, maybe some support or something from European Union to, to om deze brug want het is absoluut iets wat we hier nodig hebben. De brug die er niet kwam. Voor veel Kroaten staat het symbool voor falend overheidsbeleid. Het geld is gewoon op, zegt de vicepremier. Die malaise heeft gelukkig één voordeel, zegt de cynische hoofdredacteur van de zadarski List, Luka Peric. Er zijn no geen investeerders, dus so er is geen no geld. We zijn gewoon in een cirkel. Without money, so you can you can steal if there is no money. The small smaller corruption. Corruptie wordt veel minder, simpelweg omdat het geld er gewoon niet meer is. Is daarom uh, het nu ook het moment voor Kroatië om dan maar lid te worden van de Europese Unie. We do not believe that that something really will change. And we see that Europe has its own problems. And uh, there's a permanent financial crisis. So. Kroaten die nu veel verwachten van de Europese Unie komen bedrogen uit. Vreiz Peric. Europa heeft zijn eigen problemen nu de financiële crisis maar voortduurt. We zijn bang dat het alleen maar slechter wordt. We Volgens de Wereldbank zit op dit moment 60% van de Kroatische beroepsbevolking thuis zonder baan. En volgens het Amerikaanse Global Financial Integrity bedroegen de kosten van corruptie in Kroatië de afgelopen jaren ruim 11 miljard euro. Nu het land toetreedt, hebben de Kroaten uitzicht op een soortgelijk bedrag aan EU-subsidies. Zo'n 10 miljard euro ligt er klaar voor de komende 7 jaar. Maar op straat vraagt men zich af wie daar nou precies van gaat profiteren. Ik weet het niet, ik ben een beetje sceptisch met de Europese Unie. Waarom? Waarom? Omdat of de ervaringen van de andere landen. Uh, Sinds ik werk als toerguide. Een jonge vrouw die aan de kust toeristen rondleidt hoort alleen maar slechte verhalen van klanten uit landen die eerder toetraden tot de Europese Unie. Ze zeggen me dat ze vroeger beter afwaren. Many people uh, said they were living better before. It's not good for us people because the the price it's abnormal, everything it's expensive. De prijzen zullen enorm stijgen, zegt een student in Dubrovnik. Maar volgens vicepremier Vesna Puzic vergeten de critici waar het echt om gaat. In spite of all the criticism, in one thing in which nothing else in Europe has been successful ever in Europe's history and this is Integreren in Europa brengt vrede en stabiliteit, en dat is van onschatbare waarde na alle ellende tijdens de recente oorlogen in deze regio. For us from the of wars in the 90s, this is a very tangible value. En we hebben de jaren van toetreding gebruikt om met hulp van oudere EU-lidstaten een solide Openbaar bestuur op te bouwen. By using other countries' experiences in institution building, which we did, we used the 12 years of the accession process. <middels> Croatia has shown the will and ability to uitstaande all outstanding commitments in good time before <middels> Dennis de Jong van de SP. Je weet, als een land eenmaal binnen is, dan houden ze op met daar hard, hard aan te werken om dat beter te maken. Want ze hebben nu een uh, prima rapport gekregen van de Europese Commissie, alles op orde. Ja, behalve natuurlijk precies die punten waar we ook bij Roemenië en Bulgarije erg over hadden. is ook bij Kroatië het geval. Uh, corruptie los je ook niet 1, 2, 3 op. Als je Transparency International hoort, die uh, zeggen nog steeds hetzelfde. ...van in Kroatië, is het gewoon nog steeds een heel groot probleem. Dus het, uh, het zijn twee uh, gezichtspunten tegenover elkaar. En ik denk, nou, we hebben ons lesje wel geleerd vorige keer... ...dan vertrouw ik liever op Transparency International. Een reportage van Tijnsadé was dat, uit Kroatië, dat dus op 1 juli toetreedt tot de Europese Unie. Bij mijn studio Gerben Jan Gerbrandi, Europees parlementariër voor D66. Goedenavond. Goedenavond. We zitten ook in uh, de commissie die namens het Europees parlement begrotingscontrole doet. Het gaat dus ook over de, de Europese subsidies en over corruptie. Dus u weet van de hoek in de rand. Um, even over de reportage. We horen eigenlijk twee geluiden. De vicepremier zegt we hebben solide bestuur opgebouwd. En toch wel vrij veel andere mensen die, ik vat het even grof samen, zeggen... het land is leeggeroofd en nu gaan de politie naar Brussel om te kijken wat daar te halen valt. Welk, welk beeld klopt het best, denkt u? Ik denk dat het beeld van uh, vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken, Vesna Pusic, het, uh, het beste klopt. Uh, kijk, het is een, een, een zorgelijke reportage. En er zijn echt nog grote problemen in Kroatië met corruptie. Maar... Eén heel ding is heel belangrijk. En dat is dat Kroatië is niet een land dat aan de andere kant van de wereld ligt. Het ligt mm. vlak bij Nederland. Als ik hier in Hilversum in de auto stap, sta ik over tien uur in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Sorry. Wij Nederlanders vinden het ontzettend belangrijk dat onze achtertuin er netjes uitziet. Nou, dat geldt ook voor een land als Kroatië. Het is onze Europese politieke achtertuin. Het is dus ontzettend belangrijk dat daar dezelfde vrede en stabiliteit heerst... die wij ook in de huidige Europese Unie gewend zijn. Een toetreding van Kroatië tot de Europese Unie... is echt, dat wijst de geschiedenis ook uit, een garantie voor uh, vrede en stabiliteit. Ja. En dat is precies wat uh, premier of vicepremier premier Pusic zegt. Dat is uiteindelijk het Belangrijkste. Dat was haar argument, inderdaad. Um, maar is het ook een garantie voor het feit... dat bijvoorbeeld dat corruptieprobleem wordt opgelost? Laten we het eerst even hebben over de, de toetredingsvoorwaarden. De Europese Commissie zegt, nou, Kroatië is er klaar voor... maar nou net daar, op het gebied van corruptie, zijn nog flinke problemen. Um, 60 procent van de mensen heeft geen werk. Er is 11 miljard verspeeld aan uh, corruptie... met die treurige brug als, uh, uh, als symbool... Um, wat, wat moet je verkeerd doen voordat je geweigerd wordt? Nou, Ik denk dat het belangrijk is om te constateren... dat we zeker fouten hebben gemaakt in het verleden... met landen als Roemenië en Bulgarije. We zijn niet streng genoeg geweest om ze uh, toe te laten treden. Het voordeel daarvan is dat we ons lesje natuurlijk wel geleerd hebben. Die ervaring nemen we nu mee. Dus de Europese Commissie, maar ook een instantie als de Europese Rekenkamer... die kijken veel kritischer naar, uh, naar Kroatië... dan in het verleden met Roemenië en Bulgarije gedaan is. Dus de, lacht, de lat ligt vele malen hoger. Kroatië is al sinds 2004 een, een kandidaat lidstaat. Als ze straks per 1 juli van dit jaar toetreden... is er dus negen jaar lang is er hard gewerkt om Kroatië klaar te maken. Hmm. Het is dan nooit helemaal af. Maar het gaat op heel erg veel terreinen gaat het ontzettend goed. Corruptie is nog steeds een, een belangrijk probleem... waar ook de Europese Commissie bovenop zit... Het hele uh, juridisch systeem wordt langzaamaan sterker. Dus daar zullen we op blijven letten. Ja. Vanuit het Europees parlement letten we daar ook heel sterk op. Ja, door, dus, ja? u, u zegt, we hebben geleerd van Roemenië en, en uh, Bulgarije. Ik krijg ook een beetje de indruk dat het precies tegenovergesteld is. Want wat we geleerd hebben, u hoorde dat Dennis de Jong van de SP ook net zeggen. Wat we daarvan geleerd hebben, is dat wanneer landen eenmaal binnen zijn... het veel moeilijker is om ze nog uh, moeite te laten doen... om die corruptie te bestrijden. Dus dat je dat vooraf zou moeten doen. Maken we niet juist weer precies? dezelfde fout door Kroatië nu toe te laten... terwijl het probleem nog zo groot is. Nee, ik denk dat dat, dat, dat erg meevalt. Ten eerste is Kroatië echt een, een ander land. Het, het inkomen per hoofd van de bevolking is twee keer zo hoog... Um, als het inkomen in een land als Bulgarije. Dus het is veel welvarender, wat het ook makkelijker maakt. Maar daarnaast... 60% van de beroepsbevolking zit zonder het, werk. Nee, natuurlijk, het, het gaat niet goed. Maar uh, daarnaast, en dat is denk ik in, uh, in, dit, in deze kwestie veel belangrijker... we zijn als Europa veel kritischer aan het worden... over de besteding van Europees geld in de lidstaten. Hmm. We zien dat de Europese Commissie er veel strenger op toeziet... dat het op een juiste manier wordt uitgegeven. Dat geld wordt teruggehaald op het moment dat het verkeerd is uitgegeven. Tsjechië heeft 450 miljoen euro terug moeten betalen om die reden. Roemenië en Bulgarije staan nu onder een soort... Curatelen, wat dat betreft, hè, wat die subsidies betreft. Ja, die betreft. twee landen staan onder curatelen. We hebben ook, en dat, dat vind ik een, een, een fantastische ontwikkeling, in het Europees Parlement is het heel moeilijk om nationale regeringen ter verantwoording te roepen. Want die, die ja, verschuilen zich eigenlijk achter de EU. Ja. En toch lukt het nu om nationale ministers bij ons in de begrotingscontrolecommissie te krijgen. om ze uh, te vragen hoe het kan dat er nog zoveel fout gaat. Dus wij hebben een paar weken geleden de Tsjechische minister van Financiën in onze een parlementaire commissie in het Europees parlement gehad. En ik vind als D66-er het ontzettend belangrijk... dat die controle, dat die democratische verantwoording... dat die ook in het parlement wordt uh, gerealiseerd. Ja, en dat hier is ontstaan. Hoe ver gaan de middelen die u heeft om, uh, om bijvoorbeeld ook maatregelen te nemen... als u vindt dat het niet goed gaat, kan je die subsidies opschorten? Ja, die kunnen opgeschort worden. Uh, dat doet de, de Europese Commissie ook steeds vaker. Ik vind nog niet vaak genoeg. Ik vind ook de Commissie nog niet kritisch genoeg naar de lidstaten. Um, maar wij als uh, Europees Parlement kunnen ook geld uh, bevriezen... En, uh, en het vastzetten totdat het beter gaat. Maar een heel ander belangrijk element is... dat um, er zit een probleem bij de lidstaten zelf. Het zijn de lidstaten die het geld uitgeven... 80% van het Europese geld wordt door en in de lidstaten uitgegeven. Dat zijn die politie waarvan de mensen in Kroatië zeggen... ze hebben dit land leger of nog gaan ze in Brussel kijken. Jawel, maar hetzelfde geldt ook voor de nationale uh, politici... in alle 27 uh, huidige lidstaten. Mm -hmm. En waar, waar ik echt, echt genoeg van heb... is het feit dat er binnen die, die raad van lidstaten... dat daar een soort niet-aanvalsverdrag heerst heb jij het niet over mijn gerommel met Europees geld... dan begin ik niet over jouw gerommel. En dat vind ik ontzettend jammer dat bij de vaststelling... van de nieuwe meerjarenbegroting... waar uh, premier Rutte zich ook hard voor ingezet heeft... dat hij niet voldoende daarop ingezet Goed, heeft. Maar dat juist is dus goede besteding van het geld. Maar dat is dus niet gebeurd. Is het dan... Zegt u eens eerlijk, denkt u, als dat dus inderdaad zo is... als we elkaar met zulke fluwele uh, handschoentjes aanpakken... denkt u dan niet ooit ook Kroatië, waar beginnen we nou toch weer aan? Nee, helemaal niet, want um, ik vind ook dat we... Uh, helemaal niet? Nooit? Nee, nee, Klein ik, van nee, het hoofd? Nee? nee, ik twijfel daar geen moment aan. Zeker als ik kijk naar de voortgangsreportages... die uh, van de Europese Commissie komen. Het gaat echt steeds, steeds beter. Um, maar daarnaast vind ik, dit land was 20, 22 jaar geleden nog in oorlog... Uh, uh, en wij hebben daar ook echt een, een morele plicht als Europese Unie... om dat deel van Europa zo snel mogelijk... de vrede en welvaart uh, te laten uh, genieten, die wij we, ook hebben. Maar we hebben ook te maken met een uh, vertrouwen in de EU... blijkt uit een recent onderzoek dat nog nooit zo laag is geweest als nu. Is dat dan wel het moment om weer nieuwe landen toe te laten? Op het moment dat een land klaar is... Uh, na negen jaar hard werken om klaar te zijn... Uh, vind ik dat wij niet moeten zeggen van... nou, het gaat nu even niet zo goed met ons, laten we het niet doen. Dat zou voor een land als Kroatië, maar ook voor de hele regio... denk aan Slovenië wat ernaast ligt, Hongarije... Dat zou echt een hele slechte ontwikkeling zijn. En dan is juist die stabiliteit die zo verschrikkelijk belangrijk is, ook voor Nederland, ook voor de economische ontwikkeling in Nederland en de Europese Unie. Die wordt dan juist aangetast. Dus U voortgaan noemt, is het beste. U noemt Slovenië. Laten we even luisteren naar protesten in dat land, dat inmiddels zelfs tot de eurozone is toegetreden. De protest is gericht aan de inmiddels afgetreden premier Janis. Janis, kijk ons hier staan. Dan is de de stad is een spijtjokel. Het koken voor nawat. Kolleges so zijn De collega kouvre. Dan eenvlechten op de greppel. Maar wat ik meen is dat de vlag in zorperen. Ik mis Na buiten. Ja, Dit was in februari in Slovenië, vlak voor de val van de regering daar... Uh, die mede naar aanleiding van corruptiezaken viel. Uh, Slovenië stond te boek als een goede leerling... en nu dreigt het land het zoveelste crisisland te worden... dat Europese steun nodig heeft. Ja, klopt. En daar maak ik me ook ernstig zorgen over. Ik spreek daar ook veel over met mijn uh, Sloveense collega's... in het Europees Parlement. Uh, corruptie is inderdaad één van de oorzaken. Dat is de reden waarom je de politieke verlamming kreeg... Maar dat wil nog niet zeggen dat we Slovenië maar bij de afvalbak moeten zetten. Hm. Um, we hebben in Nederland ook in sommige gemeenten grote problemen met uh, corruptie. Dat wil niet zeggen dat we zeggen van nou laten we die maar eventjes bij de afvalbak zetten. Maar, en hetzelfde, hetzelfde er stond een verhaal voor in de Financial Times net uh, over de vervlechting van de staat met het bankbedrijf daar en met, en met de grote ondernemingen en de corruptie in dat hele conglomeraat... wat een van de grote oorzaken is van de financiële problemen in het land. Dat is toch niet te vergelijken met de, de corruptie... in sommige Nederlandse gemeenten, denk ik. Nee, dat klopt. Um, wat die banken betreft... is het grote probleem dat een land als Liechtenstein en Oostenrijk... die zijn niet bereid om hun uh, bankgeheimen op te geven... waardoor het ook onvoldoende lukt om echt die tra transparantie te creëren... om inzicht te krijgen in wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar... Ik geef meteen toe, het is in Slovenië een politiek een groot probleem. dat zowel de regeringspartij als de grootste op oppositiepartij. hebben hun leiders nu verloren door corruptieschandalen. En dat is een, een hele grote uh, politieke crisis. die ook steeds grotere economische gevolgen krijgt. Nou, maar u blijft ervan overtuigd dat de EU voldoende instrumenten heeft. om dit hele proces in goede banen te leiden? Daar ben ik absoluut van overtuigd. En uh, ik blijf erbij dat uh, Kroatië, het is voor Kroatië beter en voor de Europese Unie zelf, als ook de vrede en veiligheid... en met name ook de welvaart snel in de Balkanregio ook verspreidt. Gerbener Antje dank u wel. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten. Ja, u luistert inderdaad naar Bureau Buitenland. Het is 6,5 minuut over half acht op deze zondagavond. Voor het tiende jaar op rij beloont de VPRO... het beste Nederlandse journalistieke reisboek met de Bob den Ael-prijs. Op 12 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. En daarom laten we in onze uitzendingen... steeds twee van de genomineerde schrijvers aan het woord de komende weken. Vorige week kon u al Fred de Vries en Pascal Verbeek... horen over hun genomineerde boeken. Vandaag vertelt Carolijn Visser over haar boek... Argentijnse avonden van de Zwart-Janstraat naar de Pampa. Jacqueline Maris zocht daarop. Titel, Argentijnse avonden van de Zwart-Janstraat naar de Pampa. Schrijver, Carolijn Visser. Uitgever, Atlas Contact. Aantal pagina's, 252. Korte inhoud, het verhaal van de familie van Maastricht... die in de jaren 30 en 40 via Nederlands-Indië in Argentinië terechtkomt. Uitgerekend 26 november, toen anderen hun hoofd al bij de winter hadden... besloot Rienus van Maastricht zijn reis te aanvaarden. Nederland telde een half miljoen werklozen op nog geen 9 miljoen inwoners. Hij had de hoop opgegeven ooit iets te bereiken in zijn geboortestad Rotterdam. Het diploma van bouwkundige, waarvoor hij jarenlang in de avonduren had gezwoegd... terwijl hij overdag als timmerman werkte bood geen enkel perspectief. Naar bouwkundigen was geen vraag. Eerder die maand was hij 24 geworden. Hij moest gaan, vond hij. Met seizoenen kon hij geen rekening houden. Zijn bestemming was Nederlands-Indië. Daar werd nog veel gebouwd, had hij gehoord. Omdat het hem ontbrak aan de ruim 500 gulden... die een derde klas bootreis naar Batavia zou kosten... ging hij op de fiets... Rienus die vertrekt in 1937 uit Rotterdam op een oude stadsfiets... om in Nederlands-Indië werk te gaan zoeken. Ik had meteen geweldige bewondering voor rines die, die dit onderneemt... die die crisisjaren van zich werpt... En uh, ondanks alle tegenslag toch besluit om iets magnifieks van zijn leven te maken. En uh, dat begint met die fietstocht. En uh, toen ik dat gelezen had, die, die, dat verslag dat in briefvorm naar de Zwarte Janstraat in Rotterdam was gestuurd, toen uh, was ik meteen verkocht. Toen dacht ik, uh, daar moet een boek over komen. Dus als Rinus op die donkere novembermiddag uh, niet op zijn fiets was gestapt... dan uh, was er geen boek geweest. Ja, die brieven die kreeg ik ter hand gesteld door zijn dochter. Dat is Ida van Maastricht, de dochter van deze avonturier. Allemaal handgeschreven epistels die hij onderweg op de bus deed. En hij deed daarin een heel gedetailleerd verslag van zijn reis. Die brieven die vormden dus de ruggengraat van het verhaal. Eigenlijk gaat de Argentijnse avond dat gaat over de Nederlandse emigrant. Dat is een onderwerp waar heel weinig over geschreven is. Terwijl emigratie toch een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het Nederlandse verleden. Zoals bijvoorbeeld de 4000 Nederlanders, arme, berooide boerenknechten... die in 1889 vanuit Noord-Nederland naar Argentinië vertrokken... omdat ze gehoord hadden dat ze daar elke dag vlees zouden kunnen eten. En een deel van die 4000 mensen die hebben een Nederlandse gemeenschap gesticht... 500 kilometer ten zuiden van Buenos Aires, in de omgeving van een stadje Tres de Arroyos. En uiteindelijk komt Rinus van Maastricht en zijn dochters. die komen in deze gemeenschap van zwaargelovige Nederlanders terecht. en worden door hen liefdevol opgenomen. Door weg te gaan wordt het voor een mens duidelijker wat het is om Nederlander te zijn. In zo'n nieuw land waar je terechtkomt, dan merk je aan de verschillen met de bewoners daar de, de eigenschappen die Nederlanders met zich meebrengen. Een stukje Holland, ik in, mijn hart iets mee. in het boek is iedereen voortdurend onderweg, op reis van Nederland naar Indië, van Indië weer terug naar Nederland. Uh, naar Argentinië, binnen Argentinië zoekt iedereen weer zijn weg. En eigenlijk maakt iedereen alleen maar een rondtrekkende beweging rond Nederland. Want waar ze ook zijn, hun ogen zijn altijd gericht op Nederland. En alles wat ze meemaken, dat vertalen ze, dat berichten ze aan mensen in, in, in hun eigen vaderland. Want zij volgen allemaal wat er in Nederland gebeurt. Maar andersom is er heel weinig belangstelling voor wat zij doen in Argentinië. Ze vergelijken alles met wat ze geleerd hebben in hun jeugd. En uh, als je opgegroeid bent in Nederland... dan heb je een, uh, een Nederlandse referentiekader. En uh, het is dus eigenlijk een boek over Nederland. Op de bagagedrager van zijn oude stadsfiets bond hij een koffer... Daarbovenop kwam de slaapzak die zijn vriendin voor hem genaaid had. In een katoenen zakje in de voering van zijn jas droeg hij zijn paspoort. De foto daarin toonde een mager, scherp gezicht met felle ogen... die dwars door iedereen heen leken te kijken. Een flinke bos donker, krullend haar gaf Rienus iets exotisch. Hij had net zo goed een Spanjaard of een Italiaan kunnen zijn. Tussen zijn documenten zat een gestempeld bewijs... van uitschrijving van de gemeente Rotterdam... Want Rienes was niet van plan terug te komen. Later in de uitzending hoort u nog een van de andere kanshebbers. Dit was dus Carolijn Visser met haar boek Argentijnse Avonden van de Zwart-Janstraat naar de Pampa. Straks vertelt Geert Mak over zijn boek Reizen zonder John op zoek naar Amerika. Berichten uit Bloggistan. Ja, in de rubriek Berichten uit Blogistan kijken we hoe social media gebruikt worden als reactie op het nieuws. En vandaag kijken we hoe Ramzan Kadyrov, de gevreesde leider van Tsjetsjenië, de wereld bespeelt via zijn mobiele telefoon. Hij is een vervent gebruiker van Instagram. Dat is een app waarmee je foto's deelt met je volgers. En bijna dagelijks krijgen 120.000 volgers een inkijkje in zijn leven als leider, als feestganger en als dierenvriend. Naast mij zit collega Sophie van Leven. Ze heeft een selectie van de foto's voor u gemaakt. U kunt meekijken via onze webcam op Radio 1 of uh, radio 1.nl of de slideshow zien op onze eigen nieuwe site, site vpro.nl. Sophie, goedenavond. Goedenavond. Ja, voor de digibeten of de mensen die net lekker zitten te eten. Wat is er te zien? Als je een Instagram-account hebt, dan kun je dus genieten van Kadir of um, Ja, op het eerste gezicht een onschuldige foto, daar beginnen we mee. Een afbeelding van Kadir of zijn nieuwe huisdier. En dat is een uh, pasgeboren veulentje. Assalamu alaikum. Goedendag, lieve vrienden. Iedereen dank voor de hulp bij het kiezen van een naam voor ons veulentje. In overeenstemming met de meesten van jullie, denk ik dat Al-Sakbe de beste naam is voor het beestje. Ja, Chris, en zo staat Kadir, of met nog heel veel dieren op de foto. Um, met zijn leeuw Simba, met een tijger. Een hier met een leeuw, inderdaad. Ja, ja paarden ook heeft hij. heeft hij door op uh, lammetjes. Je kunt het zo gek niet bedenken. Uh, ja, heel veel politieke vrienden heeft hij niet, behalve in het Kremlin. Maar de dieren zijn in ieder geval dol op hem. Um, zijn account is trouwens Kadirov underscore 95. Ja, vol, volgens mij is dat overigens een historisch verschijnsel hoor. Dat dictators uh, verzamelingen met dieren hebben en dan vooral vaak wilde dieren. Nou, vandaar die leeuw. Um, een charmeoffensief offensief lijkt me van de Checheense leider, die, die ook een soort van stelvertreter van de Russische president uh, Poetin is. Wat kom je nou te weten over die man als je zijn foto's ziet? Nou, het is een uniek inkijkje in zijn leven, hoor. Um, voor wie hem nog niet kent, hij is jong, 36 jaar. Hij kwam op zijn dertigste aan de macht in de noordelijke Kaukasus. Uh, een rebel, een onafhankelijkheidsstrijder. Uh, maar sinds de Tweede Checheense Oorlog, dat was tussen 1999 en 2010, vecht uh, hij aan de zijde van Moskou tegen de rebellen, tegen een onafhankelijk Tsjetsjenië. Nou, dat doet hij met harde hand. En wat zien we nou op die foto's? Ja, een enorm brede Ramzan, die in de sportschool aan de gewichten zit te trekken. Hij uh, doet ook aan boksen. Hij houdt van snelle auto's. Um, en ook is hij een echte familieman. Je ziet hem spelen met zijn zoontjes. En hij lijkt een stuk of acht kinderen te hebben. Jongens en meisjes. Je hebt ze geteld op de foto's. Ja, soms zie je er zes en soms <laughs> zie je er acht. Dus ik hou nee. het op acht. Met mooie ja. jurkjes aan. Ja. En hij wil ook laten zien natuurlijk hoe geweldig het is in Tsjechenië. Ja, je ziet uh, grote infrastructurele projecten. De wederopbouw van een oorlogsgebied. Um, en op deze foto uh, gaat Kadirov naar de tandarts. Hij ligt in de stoel. Hij en dan zie je het volgende bijschrift. Ik ben net uit de Centrale Republikeinse tandartsenpraktijk gekomen. We hebben daar de allerbeste zorg en allerbeste tandartsen. Ik moest mijn tanden laten controleren, een beetje schoon laten maken, maar men zei dat alles goed was en ik mocht naar huis. Nee, voor mij zou een tandartsstoel op de foto al reden zijn... om nooit meer op die account te kijken. Laat staan met, met Kadirof erin. Maar uh, wat, wat vinden zijn uh, 121.000 volgers van die, uh, van die leuke printjes? Hij is wel populair, want die foto's die hebben vaak zo'n 5000 likes. Ja, en voor een deel is het eigenlijk ook gewoon kult... Nou, er wordt ook gereageerd. Eh, onder die foto van de tandarts daar staat commentaar van uh, Dean Magomet. En die schrijft... Ik wil ook graag studeren om tandarts te worden, maar ik heb geen geld. Ramzan, mag ik niet iets lenen? Ik geef het je terug na mijn studie en dan zal ik direct aan de slag gaan. Als het niet te lastig is, geef antwoord broer... En Kadirof reageert soms ook echt. Of het PR-bureau, dat er waarschijnlijk achter zit. Um, hij profileert zich als een weldoener. Hij geeft zelfs ook uh, appartementen weg... Oh, naar gekal. aanleiding van vragen op Instagram... En ook uh, reizen naar Tsjetsjenië aan Moscovite. Zo van, kom maar kijken hoe goed het hier is. Hmm. Nou heeft uh, Tsjetsjenië weer het nieuws gehaald natuurlijk de afgelopen twee weken... na de, na de aanslagen bij de marathon in, uh, in Boston. Die, uh, voor zover we nu weten, gepleegd zijn door twee jongens van Tsjetsjenische afkomst. Heeft uh, Kadirov daar op internet op gereageerd? Ja, hij geeft commentaar voor een microfoon. Staand in een blauwe bodywarmer met een zwart mutsje op. En uh, dit was zijn antwoord. Oh, dat antwoord. is die foto hier. Ja. ja, ja Oké. Okay. Elke poging om een verband te leggen tussen Tsjetsjenië en de Tsarnaevs... als ze al schuldig zijn, is vergeefs. Ze groeiden op in de Verenigde Staten. Hun gedrag en hun geloof is daar gevormd. De bron van dit kwaad moet worden gezocht in Amerika... De hele wereld moet strijden tegen terrorisme. Wij weten dat beter dan ieder ander. We hopen dat alle slachtoffers zullen herstellen. En de rouwen samen met de Amerikanen. Nou, niks aan de hand dus wat terrorisme betreft in Tsjetsjenië. Klopt dat, klopt dat een beetje? Hoe groot is de terreurdreiging daar... in het land van Kadirov, denk je? Uh, ja, dat is natuurlijk niet opgelost in Tsitsenië. Dat probleem, er wordt regelmatig gevochten in het onherbergzame Kaukasusgebergte. Hoge werkloosheid en machtsmisbruik van de autoriteiten, martelingen, moorden, verkrachtingen. Uh, ja, dat is al jarenlang een bron van onrust. Daar in dat hoge bergte. Het terrorisme is uh, wel vooral een exportproduct geworden. En Moskou is natuurlijk favoriet. Maar ook uh, Europa. Uh, nou ja, de zaak Boston is nog niet opgehelderd. Mm -hmm. uh, ja, en intussen gaat Kadirov met Poetin en Medvedev op de foto. Hij heeft trouw gezworen aan de Russen. Hij belooft stabiliteit, orde, autoritair leiderschap. En ja, daar wordt hij ook goed voor betaald. En Moskou beloont hem voor zijn trouwendiensten. Mm -hmm. en, en van het geld koopt hij dan weer vrienden, zoals Ruud Gillit... Die was ook nog even trainer in Krosny. Ja, trainer geweest. En, um, Overigens, onduidelijk of hij daar ooit zijn geld voor gehad heeft. Dat wilde hij niet zeggen, maar goed. Nee, het ging om <lacht> 2 miljoen, geloof ik. Ja. Um, ja, nu zien we op de foto de nieuwste vriend van Kadirov. Onze hooggewaardeerde gast Gerard Depardieu doet hier aan iedereen de groeten. De Franse acteur Depardieu hier te zien aan een feestbanket... met de hele familie, zoontjes, dochters. Ja, hij is uh, rust geworden omdat hij in Frankrijk te veel belasting moet betalen. En hij heeft ook een appartement gekregen van uh, Kadirov... Hm. Uh, reactie trouwens nog op Instagram. Interessant uh, om te weten wat voor salaris de president van Tsjenien wel niet mag hebben, schrijft Victor, als hij uh, zulke dure appartementen weg kan geven. Als het uit het staatsbudget komt, zijn die appartementen dan niet van ons allemaal? Ja, en, en als die Depardieu te eten kan geven, want daar gaat volgens mij heel wat in. En die houdt van lekker eten ja, en drinken vooral ook. Daarom. Um... Goed, dat, dat is dus een beetje kritiek. Wat voor salaris mag de president van Tsjechenië wel hebben? Kan dat kritiek op de, op de, de grote leider van Tsjechenië? Eigenlijk niet. Free speech bestaat niet in Tsjechenië. Uh, uh, alleen wederopbouw telt, uh, afwezigheid van oorlog. Uh, TV-stations, radiozenders, gedrukte pers staan volledig onder controle. Er is een soort, uh, dat zie je hier ook, cultverheerlijking van Kadirov. En op internet? Op internet. Hij heeft ook nog een Twitter-account, maar daar doet hij eigenlijk verder heel weinig mee. Um, maar de burgers, wat kunnen die op internet? Ja, de burgers... Die, ja, er is een groot aspect van zelfcensuur. Ik kan, ik kan geen directe voorbeelden noemen van mensen die probleem hebben gekregen... via Facebook, Twitter of Instagram. Die zullen er ongetwijfeld zijn. En um, dat zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen... Oké, okay, Sophie, hartelijk dank. Voor mensen die de foto's nog een keer willen bekijken of straks willen bekijken... gaat u dus naar onze site vpro.nl of naar de site van Radio 1, radio1.nl. En wij gaan naar de tweede kandidaat voor de Bob den L-prijs in deze uitzending. Zoals eerder gezegd, op 12 mei wordt bekend wie de Bob den L-prijs 2013 heeft gewonnen voor het beste journalistieke reisboek. Ook Geert Mak is genomineerd met zijn boek Reizen zonder John op zoek naar Amerika. Aan Jacqueline Maris vertelde hij over zijn Amerikaanse avonturen. Titel Reizen zonder John. Op zoek naar Amerika, schrijver Geert Mak. Uitgever, Atlas Contact. Aantal pagina's 534. Korte inhoud. Een zoektocht naar wat er nog over is... van het land dat John Steinbeck in 1960 tijdens zijn reis door Amerika zag. Voor ons, kinderen in de provincie, was Amerika een droomland. Met een losse levensstijl waarvan een enkele keer een vlucht over de oceaan kwam zeilen. Amerika. Via een paar glimmende tijdschriften. Via een speelgoedauto van zacht en taai plastic. Alleen al het vliegwiel was van verbluffende kwaliteit. Via een gratis Donald Duck die op een herfstdag opeens in de bus viel. En waarbij duizend horloges, omgerekend naar de huidige jeugd-economie, duizend iPads, werden verloot. En dan de inhoud van het nummer. Donald Duck als schoolmeester. De neefjes wagen het zelfs om een ijsje op het hoofd van hun vermoeide oom uit te drukken. Zomaar een ijsje kapot. Uit dat Amerika komen op een gegeven moment pakjes groen-witte poeder waaruit een huisvrouw een pan soep kan toveren. California, heette het spul. California, fluisterden we. California. Dit fragment geeft heel goed weer de sfeer waarin Amerika leefde in 1960. Het najaar van 1960 is het uitgangspunt van mijn boek. Ik volg de reis die de schrijver John Steinbeck toen maakte door zijn Amerika. Hij keek daar een beetje kritisch naar. Hij vond het eng, want het land was in één knal van een samenleving van zwoegers, opeens een samenleving van consumenten geworden. Dat is in tien jaar tijd was dat gebeurd. Maar Amerika stond tegelijk op het hoogtepunt van de Amerikaanse droom. En al die oude, knoestige Amerikanen die dachten... Ah, het is toch uitgekomen voor onze kinderen en kleinkinderen. Het begint echt een nieuwe wereld. En dat is het uitgangspunt. En ik ben exact vijftig jaar later ben ik teruggegaan... heb diezelfde reis nagereisd met de ogen van mezelf, mijn Europese ogen... en met de ogen van John Steinbeck, die in de geest naast ons zat. Uh, wat je aantreft met dat 50-jarig verschil uh, uh, tussen je... is een samenleving die in 1960 nog op bepaalde manier redelijk homogeen was. Uh, men had de Tweede Wereldoorlog nog maar net achter de kiezen... En er heerst nog een stemming van een zekere soberheid. En ook van gelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld aan de advertenties. Er waren allerlei advertenties van sigaretten of van scheerzeep. Waarbij je dan aan de ene kant een zakenman zag. Of een beetje rijk iemand. Die... En dan de arbeider. en Ze, ze rookten dezelfde sigaret die eensgezindheid. In 2010 zie je dat die inkomensverschillen echt op een extreme manier uiteen zijn getrokken. En uh, ja, wat het land ook, ook in een gevarenzone brengt wat dat betreft. Het land wordt instabiel op die manier waardigheid is ernstig verstoord. Een land van open discussie en van democratie. De democratie is, althans in onze Europese ogen, zwaar gecorrumpeerd. Er gaat echt heel veel geld om in die verkiezingen. En als je geen geld hebt, kun je het schudden. En ook het idee van, van we gaan er samen tegenaan... Het is door die gepolariseerde politiek... Enorm verstoord. Uh, je ziet ook uh, bijvoorbeeld dat de politieke wereld. was nog de wereld van Main Street USA. Uh, men, men deed heel veel dingen nog samen. Nu zie je een extreme polarisatie. en je ziet tegelijk dat Main Street USA. als je door Amerika rijdt. dichtgetimmerd, vervallen. Of het is een museum geworden. Ja, mensen zijn in suburbs gaan wonen. Die onderlinge communicatie is, is uh, vervangen door Fox News. En wat natuurlijk ook. Heel diep zit in de American Dream. Is het gevoel van. Jij werkt hard en je hebt het zwaar. Eh, maar je kinderen. en zeker je kleinkinderen. krijgen het al maar beter. Nou, met iedereen met wie ik praat. en ik heb heel veel gewoon zitten. ouwe horen. ochtends bij de ontbijten... in al die diners waar je langs rijdt. vrijwel iedereen zegt nu het omgekeerde. Het zal slechter gaan met onze kinderen. En hoe de Amerikanen met dat verlies van illusies. en het verlies zeg maar van het paradijs zullen omgaan, ja, dat zal de toekomst leren. Daar gaat mijn boek over. Wij kopen van ons zakgeld platte pakjes kauwgom. Mooi ingepakt, met een los plaatje van een filmster. Die sparen we. En alles ruikt vreemd en rozig. Amerika. En nu, Mr. Lionel Hampton. Lionel Hampton komt naar Nederland in september 1953. De saxofonist speelt liggend op zijn rug... Hampton zelf verlaat zijn vibrafoon om een potje te gaan drummen en een dansje te maken op de tekst. Hey, hey, hey, hey, hey. Het commentaar van het dagblad De Gelderlander, mateloos moet die leegheid des harten zijn... waarin de hang naar hogere waarden dan die van neger gekreun zoek is. Maar het publiek, niets gewend, is door het dolle heden. Abonneer Tja, negermuziek, een schande was het. Volgende week hoort u bij ons in de uitzending ook de laatste twee genomineerden... voor de Bob Denelprijs over hun reisboeken. En wilt u nu al meer weten, ga dan naar www.boeken.vpiro.nl. Dit was Bureau Buitenland van 28 april. Zometeen na het Nieuws in de Ster. Onze collega's van het labyrinth, Pieter van der Wielen, wat ga je doen? We gaan het hebben over teleportatie. Alle Star Trek-fans weten meteen waar ik het over heb. Be Be me up, me up, scatty. Scatty. Yes. Dat is dus de, de afstand overbruggen zonder hem daadwerkelijk af te leggen. Nou, wij kunnen dat niet, maar hele kleine deeltjes kunnen dat... Wel. En uh, dat is nu in de praktijk ook uh, zowat aangetoond. Daar gaan we het over hebben. Hartstikke interessant. En jullie gaan het vast over meer hebben, maar dan moeten mensen naar maar luisteren, want ik kan nog even zeggen dat wij volgende week in Bureau Buitenland dan een speciale uitzending hebben over Afghanistan. We kijken terug op tien jaar interventie en vragen ons vooral af hoe gaat het nu eigenlijk met de vrouwen in Afghanistan. Dat dus volgende week. We hopen dat u er dan weer bent. En we bedanken u hartelijk voor nu. En nog een fijne avond. Bureau Buitenland.